Met, Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Michael Jackson en Wannabe Starting Something. En welkom bij het Tweede Uur uh, Zondag in Kennemerland. Met onder andere het Tweede Uur. We hebben informatie over an uh, anbo Core voor Anker. Jaap Kober natuurlijk bij de Formido-finale races. Uh, Tjerk de Blauw bij RKAV Bloemendaal. En natuurlijk het regionaal nieuws. Dat het Tweede Uur. Maar nu eerst Michael Bublé en Haven't Met You Yet.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 Meest optimale twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte iedere zondag tot 5 uur. En Everybody Wants to Rule the World. op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte! En we gaan even... in Germenland. En we gaan even door met het regionaal nieuws. Ja, inderdaad. De NS houdt vandaag uh, een testdag voor in de winter. De treinen rijden deze dag met andere tijden, de reizen zijn soms nog langer, en bij andere bij langere reizen moeten moet vaker worden overgestapt. Volgens de NS gaat ongeveer de helft van de reizen van vijf minuten langer duren. De langere reis zal de extra reistijd verder oplopen. Vooral reizigers bij Schiphol moeten rekening houden met vertraging. Ja, want het is, het is een hele testdag vandaag, omdat er vorige winter ja, zoveel problemen waren. Ja. Dus uh, je kan de uh, hinder ondervinden. Om te kijken of er in jouw uh, regio, jouw station, wordt gewerkt aan de, aan, het rails, aan de rails, kan je even kijken op ns.nl. Volgende bericht. Uh, de beste swirls van Nederland. Swirls, het o oh zo bekende ijsje. Zijn in Zandvoort te koop. Sorry. De beste swirls van Nederland zijn in Zandvoort te koop. En wel bij Snackbar het plein. Op het kerk, Kerkplein. Uh, sinds maart verkoopt de Snackbar met zorg de beroemde ijsjes. Na elke maand controle te hebben gehad van keuringsdiensten. En de aantal keer een onaangekondigde gast op bezoek te hebben gehad. Was het duidelijk dat de beste swirls in Zandvoort te koop zijn. Met gejuichen werd de beker in ontvangst genomen door het team van de Snackbar. Na met een big smile te hebben geposeerd was het tijd voor een welverdiend glazen champagne. Ja, ja. Nou, dan hebben we nog uh, een brand. Een uh, felle brand heeft zaterdagmiddag een busje verwoest door de, voor de brug bij de sluis in Spaarndam. Het vuur brak rond half vijf uit waarop direct de brand werd gealarmeerd. Binnen de kortste keren vlogen de vlammen uit het witte busje en was er ook een grote zwarte rookwolk boven Spaardam te zien. Nadat de brand weer de brug kon bereiken waren de vlammen snel geblust. Het busje was alleen grotendeels verwoest, doordat het verkeer niet meer over de brug kon rijden... Ontstonden er lange files in Spaandam. Van automobilisten die bleven wachten tot ze weer door konden. Over de orsing van de brand is nog niks bekend. Naamgezocht uh, voor politie Duinrand en Zandvoort. Met ingaan van 1 januari 2011 gaan de twee politieteams Duinrand en Zandvoort fuseren tot één team. De nieuwe team wordt ondergebracht op drie locaties, één in elke gemeente... Het gaat de politiezorg, politiezorg voor de gemeente Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort voor een rekening nemen. Voor, de nieuwe, uh, voor dit nieuwe te vormen politieteam is nog geen goede naam gevonden. De politie van district Kennemerland, midden, roept samen met de burgemeester van de drie gemeenten en de officier van justitie, de bewoners van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op, op een goede naam te verzinnen. Uh, een naam waarin u in u de politie herkent. Een naam die alle drie de gemeentes met hun specifieke eigenschappen een eer aan doet. Als u nou een leuk idee heeft voor een, uh, een politie, een goede politienaam, een duidelijk politienaam... ...kunt u een inzending sturen naar de volgende e-mailadres. Dat is nieuwpolitieteam.polken.nl Nieuwpolitieteam.polken.nl en Aan het telefoon hebben wij Tjerk de Blauw bij RKAV BVC Bloemendaal. Nou, het is Bloemendaal tegen RKAV, maar dat, geeft uit. dat maakt niet uit. Het is in ieder geval wel een wedstrijd. Maar het is andersom, En Bloemendaal staat met 2-0 voor in die thuiswedstrijd. En anders zou het 0 tegen 2 zijn. Maar we kijken naar de aller wedstrijd hier vanmiddag tussen Bloemenal en, en uh, RKAV. Van uh, beide partijen wordt er uh, goed gevoeld. Het zijn goede combinaties af en toe, dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. RKV heeft absoluut geen verkeerde ploeg heeft. Maar Bloemenal is uh, even scherper vandaag dan RKV, dat kunnen we duidelijk stellen. komt dan voor RKV aan de linkerkant van hetzelfde. En dan zit daar weer uh, Alekhorving tussen. Alekhorving, meteen naar Gijs. Gijs meteen naar, uh, naar uh, A Oost. -Aan. Oost -Aan proberen naar Terras te bereiken, maar dat kan niet, uh, niet lukken. En dat betekent dat RKV die bal kan oppakken aan de rechterkant van het veld. En kunnen die proberen weer een bal op te zetten. De bal op het middenveld. Komt dan die bal richting de spitsen. Maar dan komt kort weer goed tussen. En die kaart die bal dan tegen de speler van RKV. Maar Bas van Vels zit er goed bij. En pakt die bal goed weg. En dat betekent dat er gevaar week is voor RKV. Bas van Vels die in de eerste minuut een schitterende bal eruit haalde. Voor, voor, voor, voor Medal En daardoor zijn de ploeg dus in de racehield eigenlijk. Dat kunnen we dan duidelijk stellen. Tim Jones heeft de bal in zijn voeten. Plaatsen plaats Joost Hofker. Joost Hofker gooit meteen niet met Tennis. Sterns staat helemaal alleen. Het ...en die wordt dan gehaakt van achteren. En dan komt de penalty aan. Dan komt de penalty aan. Hij werd duidelijk gehaakt van achteren. Hij ging niet het doel. En dat betekent wederom een, een penalty hier... Bij, uh, bij uh, Bloemendaal. En het is uh, Tim Johan die die bal uh, wederom gaat opheizen. Die gaan we natuurlijk nog eventjes uh, meenemen die strafschop. Uh, kijken of die erin komt natuurlijk. En uh, dat betekent dat schijt dat er eerst administratie moet doen. Want hij krijgt natuurlijk een gele kaart. Een heel RKV is er aan het protesteren. Maar het was gewoon een speler die doorgebroken was. En dan is maar één remedie. Dat is een gele kaart. Of rood eigenlijk. En dan is het eigenlijk rood een uh, doorgebroken speler. Maar hij is nog kulant. Uh, maar dat betekent wederom een, een strafschop voor, uh, voor Bloemendaal. Bloemendaal. Wat natuurlijk in een twaalf seconden al voorkwam in die wedstrijd. Met een schitterende goal, natuurlijk, van, van, van, van, van Baidi. die de bal kreeg aangespeeld toen van Tim Beeren. En Tim Beren, die pischt die bal schitterend op het middenveld. En ging als een raket er vandoor. En speelde Baidi goed in. En Baidi maakte er een fantastisch af. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. En dat betekent dat Tim Joe nu die bal gaat klaren op de stip. De keeper van LKV, Steven van der Halm. Die staat erbij. Maar de komt zegt, jongen, kom wegwezen. Hup, op je hok. En geen gezeur. En dat betekent dat hij, uh, dat hij weg moet. En uh, Tim, Tim John is een pas aan het maken. Doet zijn sokjes goed om die aanloop te gaan nemen. Kijken of hij nog gaat scoren. Hij mag van de scheidsrechter. Komt die aanloop van Tim John. Wat gaat hij doen? En hij zit hem raak. in die derde. En dan is schip dus natuurlijk. En dat is uh, dan is 3-0. 3-0 vol Bloemendaal in deze wedstrijd. Oh.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 This baby, why don't you come over here? You got me saying hey.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 in de lijn hebben wij Alex Beck, organisator van de Franshoek Keepersdag. Die wordt uh, 25 oktober gehouden bij Stormvogels. Goedemiddag, uh, Alex. Goedemiddag. Uh, yes. uh, ja. <laughs> ja, mijn naam is Riddy. Het wordt hi, dus 25 hi. oktober uh, op de accommodatie van I, uh, Ivv Stormvogels gehouden. Is in de Muiden. En het is uh, ja, de Hoek Keepersdag, promotiedag. Uh, ja, kunt u, kunt u wat over vertellen? Nou ja, voor degene die Frans Hoek uh, niet kennen, dat is uh, een keeperstrainer. Uh, vroeger al van het Nederlands zelf bij Ajax geweest. En op dit moment is hij keeperstrainer van Bayern München, uh, bij Louis van Gaal. Die heeft een organisatie, die organiseert uh, ja, keepersdagen door heel uh, Nederland heen. Ja. En ook uh, keeperskampen door heel Nederland heen. Ja. En wij doen dat uh, ja, op 25 oktober bij Stormvogels. En dat is voor kinderen eigenlijk van alle leeftijden, in ieder geval vanaf uh, 6 jaar begint dat. En je kan meedoen uh, nou, als je 20 bent. Ik heb ook aanmeldingen van 20-jarigen. Uh, van dus dat is uh, okay. ja, de, de hele dag uh, keeper in, in al zijn verzetten. Ja, want het, ja, dus, dus, veel keepers komen er langs. Maar hoe gaat zo'n dag eruit zien? Hoe gaat zo'n dag eruit zien? Nou, ja. het, begint, het begint eigenlijk vanaf, vanaf 9 uur. Dan komen alle keepertjes al binnen. Dat is sowieso een leuk gezicht. Want ja, Dat is van klein tot groot. Met, uh, ja, echt, echt heel, heel, heel leuk is dat. Dan beginnen ze om 10 uur met een warming up. Nou, dan gaan ze onder begeleiding van, uh, van 40 veertig studenten die, uh, die komen daar ook. Dan gaan ze in groepjes. Ja, gaan ze een hele dag door. Ze gaan oefeningen doen. Er zijn wedstrijden. Dat zijn 1 uh, op een wedstrijden. Ja, en zijn uh, penalties schieten. Er staat een, uh, een, een, een schot of uh, hoe heet het nou, hoe heet het ding? Een tjoek. Ja, een tjoek sowieso. Nee, zo'n zo de bal wordt afgeschoten en die moet je dan opvangen via een bepaald apparaat. Oh, oké. Okay. En, dat, is en, en, en dat, soort, dat soort dingen allemaal. Nou ja, dat komt aan het einde van de dag voor elke leeftijdsgroep, komt daar de beste keeper van, uh, ja, van de regio uit. Ja, en die wordt uitgenodigd voor, uh, voor de landelijke finale en dat is in mei. Ja. En daar komt dan uh, ja, de beste keeper van Nederland uit en dat is in alle leeftijdscategorieën. En dat is ook voor, uh, voor meisjes, dames. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Meneer Frans Hoek, komt die ook nog even langs? Nou, als het goed is wel. Hij is De laatste twee jaar is hij wel geweest. Ja. Alleen hij kan dat nooit van tevoren voren echt aangeven. Ja, hij zit natuurlijk bij in München. En uh, ja, als ze niet zo goed gevoel op hebben, dan krijgt uh, nou, hij straftreding. Dus, uh, <laughs> dat heeft hij niet zo zin om te komen. Dus dat, uh, nou ja, dat, is, dat kan hij nooit van tevoren nee. van lopen. Oké. Okay. Laten het zo zeggen. Nou ja, ik spreek een beetje uit ervaring, want ik heb vorig jaar heb ik meegeholpen. Ik zit namelijk op het CIO's. Oh, hartstikke leuk. En ik, ja, ik moet ook zeggen, het, het is echt een hele te gekke dag. En het is een, een heel leuke sfeer. En, de, en die kinderen vinden het leuk. Dus um, eh, uh, voor de aanmeldingen kan er nog worden aangemeld. Het kan nog zeker worden aangemeld. We nemen aanmeldingen aan tot uh, zo'n 20, 21 oktober. Als het iets later is, zou het kunnen. Maar het is gewoon makkelijk voor de administratie. Ja. Dus iedereen uh, die mee wil doen, die uh, kan zich nog aanmelden. Nou, dat kan uh, via de Daar staat een link, een link op naar uh, de site van Frans Hoek. Ja. En met een aanmeldingsformulier en dan komt het vanzelf bij mij terecht. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou ja, ik zie jou in ieder geval 25 oktober, want daar ben ik ook weer bij. Nou, hartstikke goed. Dat is hier, en uh, ja, iedereen natuurlijk even aanmelden via de Stormvogelsite. En uh, nou ja, tot dan hè. Oké. Okay, ja. Oké, okay, Alex, dankjewel. je ja, hè. Okay. Alex Beck, organisator van de Keepersdag Frans Hoek bij Stormvogels. Tijd voor muziek. Don't stop believing hoor je. Dit is Journey. Small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city. We hebben een goal. Dat uh, klopt helemaal bij de wedstrijd tussen Bloemendaal en RKV. Uh, stand 3-1 geworden. Het was uh, de nummer 7 van, uh, van RKV die die bal oppikte. En kon zo doorlopen door een fout in de verdediging, natuurlijk. En dat betekent dat Erik Jans hier de stand uh, na een half uur spelen in de tweede helft op uh, 3-1 uh, brengt. En uh, op dit moment gaat Rob Schout, de trainer van Bloemendaal gaan wisselen. Joost Hofker gaat de af. Deze tikje gaat en dat betekent dat uh, Homers uh, erin komt. En die gaat op de op positie van linksback spelen. Met een kwartier te spelen hier de stand 3 tegen 1. Consider this. Consider. This. en losing my religion. Um, vanochtend kwam er een bericht binnen uh, op de Telegraaf.nl dat er uh, Solomon Burke is overleden. Hij kwam, uh, hij kwam aan op uh, Schiphol. Hij werd er uh, onwel en overleed ter, ter plaatse. De Coppelentezanger zanger die zijn optredens voor een zittend deed, had de bijnaam The King of Rock and Soul. Burke was in Nederland voor een optreden met de dijk op 12 oktober. Solomon Burke werd een van de kleurrijkste figuren in de pop. Hij had 21 kinderen, 14 dochters en 7 zonen. 90 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. Behalve zanger bleef hij ook werkzaam als predikant. En was hij eigenaar van onder meer een eigen kerk en een keten van begrafenisondernemingen. Zo. Een onverwachte ontmoeting in 2007 was Simon Burke uh, spontaan het podium met de Dijks in de Heineken Musicals Leiden. En, even opnieuw. Een onverwachte ontmoeting in 2007 waar dus Simon Burke spontaan. Uh, het podium met de dijk deelde in de Heineken Musical... leidde je een jaar later tot een gastoptreden op het album Brussel. Sindsdien volgen veel meer samenwerking en telkens riep Burke: We're gonna make an album together. En er werd Hold tijd de Engelse vertelling van Hou Me Vast. Hij werd 70 jaar... 70 jaar. Ja. ja. Je zou denken dat is vrij jong. Maar als je ziet wat die gast allemaal heeft meegemaakt. Nou, ten eerste al 90 kleinkinderen. Nou, dan heb je al een hoop gedaan. Hè? <laughs> laten, we dat, laten we daar eerlijk over zijn. Maar uh, ik ben ooit naar uh, Solomonburg geweest. Ja. In het patronaat. Dat was echt zo gaaf. Dan, uh, je denkt, nou, die man. Die, uh, dat is, hoe moet dat nou leuk zijn? Zo'n 200 kilo uh, man. Maar hij zit gewoon op een echt in serieus zo'n grote troon. Hij zit daar ook. Maar die band die is eromheen. Die ja. achtergrondzangeressen. En het is gewoon zo'n grote show. En dan aan het eind van de show deelt hij. Heeft hij 50 rozen of 100 rozen. En dan gaat hij heel echt. Zo'n zo Don Diablo. Gaat hij dan die, die rozen zo uitgeven. Zo aan iedereen die in het publiek is. Al die vrouwen. Oh. Zo naar voren. Ik vind het heel erg dat hij zegt, dan 21 keer je En dan zegt hij ook van. Specially for you, my love. En dan is wel lage stem. Nee, en uh, ja. En, uh, ja het, dat, dat is wel ook. wat bijgebleven bij ja. kijk bij Pinkpop was hij ook. Toen uh, zat hij ook op die troon. Alleen ja, dat was nogal ver weg. Je zit ver, het publiek zit ver van, van ja. het podium af. Dus dan is de impact niet zo groot. Maar in het patronaat is natuurlijk, uh, zit je in principe vlak bij het podium. Dus dat was zo gaaf. Al die mensen die, uh, die voor een man die gewoon zit. <laughs> helemaal uit een dag wel gaan. Met een geweldige stem, hè? Ja, dat was echt En geweldig. hij heeft dus een album uitgebracht met De Dijk. Ja. Zullen we daar een plaatje van draaien? Ja, ik vind het wel trouwens heel jammer dat hij nu niet meer kan optreden ja, met De, de Dijk. Is dat, ja. Twee dagen. Want hij zou uh, binnenkort, of deze week... Nog in Paradijs ja. gaan optreden dus, samen met de Dijk. Dat is over twee dagen. Ja, over twee dagen. Dat is toch apart? En nou is hij dood. Ja. Nou ja, we gaan hem een beetje, een beetje een eer bewijzen met zijn single Samen met de Dijk. En die heet What a Woman. Sjerk de Blauw en er is waarschijnlijk een doelbedrijf bij Bloemendaal RKAV. En het is hier 3-2 geworden in die wedstrijd tussen Bloemendaal en RKV. En we hebben nog een minuut of vier te gaan, dus het is spannend. Dat kunnen we duidelijk stellen. RKV gooit alles in de kast om dus er langs te komen. Ondertussen is Terwijl eruit gegaan met twee keer uh, geel. Of Oost, twee keer geel eruit gegaan. Dat betekent dat Bloemendaal in deze wedstrijd nu met tien man staat En dat is nog vier minuten keihard moeten te knokken om die overwinning hier uh, in handen uh, te blijven houden.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 Thank you Ik van de nummer Mr Brightside en The Killers hier bij zondag in Kennemerland. We gaan uh, op naar derde de uur alweer met onder andere Jaap Koper over de Circuit uh, Racing Formido finale race. Zo moet ik het noemen. We hebben Luc. Uh, Luc. Die Van Rondje, Rondje Dorp Zandvoort. Die gaat een activiteit doen. En dan gaat hij bij uh, verslag, uh, verslag doen. En we hebben uh, nog informatie over A ambo Core voor Anker. Maar dat allemaal het derde uur. Nu hoor je Ramse Shaffi. Zing, vecht, hal, bid. Lach, werk en bewonder. Voor degene in zijn schuilhoek, achter glas. Voor degene.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 we zijn allemaal samen. Zing, zet, houd, wit, blauw, werk en rond. Zing, zet, houd, wit, lach, werk en rond.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 Opnieuw is een Nigeriaanse atleet betrapt op het gebruik van doping tijdens de gemeene bestspelen in India. Bij de hordenloper Samuel Okon zijn sporen gevonden van het verboden middel methylhexanamine. Okon werd zesde op de 110 meter hoorde. Gisteren maakte de organisatie van de gemeene bestspelen bekend dat de